Reputatiecoaching podcast nummer 163. De podcast van vandaag begin ik met een praktische en bovenal tijdbesparende tip... die eigenlijk een beetje het gevolg is van de presentatie... die ik vorige maand heb bijgewoond bij Social Media Club Apeldoorn. Toen presenteerde Patrick Petersen op ludieke, informatieve en voor mij uiterst educatieve wijze... over online trends voor 2016. Zijn eerste trend was Cut the Crap... Dat deel van zijn presentatie volgt na mijn tip. Ben je benieuwd naar mijn tip om tijd te besparen en naar wat Patrick zoal vertelde? Blijf luisteren. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren doordat jouw website beter wordt gevonden, zowel lokaal als landelijk en doordat ik je uitleg hoe je je online reputatie kunt verbeteren. Dit alles helpt je om je bedrijf en jezelf beter op de onderkaart te plaatsen.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 Jarenlang leed ik onder een overvolle inbox die alleen maar verder ging uitpuilen. Ook gebruikte ik toen mijn inbox als een soort van to-do-lijst van zaken waar ik nog op moest reageren, acteren, etc. Ik archiveerde helemaal niets en ik liet alles in mijn inbox staan. Dat kwam ook omdat ik ook nog wel eens op verschillende computers werkte en ik op dat moment ook zelfs nog nooit van IMAP had gehoord. Maar toen ik daarover had gelezen, richtte ik natuurlijk ook snel mijn eigen IMAP-server in om mails in folders op de server te gaan sorteren. En kon ik tenminste altijd vanaf verschillende apparaten bij mijn mail. En toen kwam Gmail. En kon ik mijn eigen e-mailserver ontmantelen en bij Golfel zetten. Sindsdien gebruik ik dus Gmail. Omstreeks 2007 las ik op 43 folders voor het eerst over Inbox Zero. Een concept dat is bedacht door productiviteitsexpert Merlin Mann. Het is grappig te vermelden dat de Zero niet slaat op het aantal mailberichten in inbox trouwens. Maar op de hoeveelheid tijd die een werknemer kwijt is doordat hij of zij met zijn haar hoofd zogezegd in de inbox zit. Je tijd en aandacht is beperkt, dus elke seconde die je te lang hieraan spendeert, omdat je je inbox als een soort van actielijst beschouwt, is verloren tijd die ten koste gaat van je productiviteit. Maar Inboxero gaat er wel van uit dat je tenminste aan het einde van de dag, liefst permanent, eigenlijk geen mail in je inbox hebt staan, want je inbox is dus geen actielijst. Merlin Man geeft hiervoor de volgende tips: Laat je e-mail client niet geopend en schakel ook alle pingeltjes en notificaties uit. Loop het regelmaat door je mail gedurende de dag, bijvoorbeeld op het hele uur. Verwijder eerst zoveel mogelijk mail en archiveer daarna ook zoveel mogelijk. Stuur dan door wat iemand anders kan beantwoorden of iets anders mee kan doen of moet doen. Reageer meteen op mailtjes als je weet dat het antwoorden minder dan twee minuten tijd kost. En verplaats nieuwe berichten die meer dan twee minuten kosten om te beantwoorden en berichten die later beantwoord kunnen worden naar een aparte antwoord vereist folder. Verwerk al je mail in die antwoord vereist folder op bepaalde momenten op de dag. En daar vul ik dan hem gelijk weer een praktische tip aan toe. Uh, zet ook de pingeltjes op je, je smartphone uit en zet ook het automatisch ophalen uh, van je mail uit op je iPhone of smartphone moet ik zeggen. Dat scheelt ook heel veel aandacht. Dan hoor je niet steeds pingeltjes en uh, word je niet steeds afgeleid en kun je veel beter concentreren en ben je dus productiever. Oké, okay, verder over Inbox Zero. Tim Ferriss, de auteur van het boek The 4-Hour Workweek, gaat overigens nog verder hierin en die adviseert je je mail slechts tweemaal per dag te lezen en te verwerken. Ik wil nu even niet verder op dit boek ingaan, maar als je het nog nooit hebt gelezen, dan kan ik het je van harte aanraden. Het is een, het is een echte eye-opener. Deze principes die vind je op een soortgelijke manier ook terug in het boek Getting Things Done van David Allen. Dus ook dat is een aanrader. Het principe van, van Inbox Zero is werkelijke verademing, vind ik. En het eerste deel van mijn tip aan jou is dat je hier eens induikt en het ook gaat implementeren. Ik kan je denk ik wel garanderen dat je echt meer gedaan krijgt in minder tijd. Ook zul je geen stress meer hebben als je je overvolle mailbox onder ogen krijgt, want die is er niet meer. Maar goed, terug naar mijn invoering van Inbox Zero een paar jaar geleden. Ik was er dus erg van gecharmeerd en ging voortvarend aan de slag. Ik regelde tientallen filters in in Gmail om mail automatisch te labelen en naar diverse folders te verspreiden, zodat ze niet in mijn inbox bleven hangen en onbewust telkens kortstondig mijn aandacht opeisten doordat ik ze onder ogen kreeg. Als je net als ik een beetje leergierig en nieuwsgierig bent aangelegd, dan abonneer je gedurende de tijd natuurlijk ook op steeds meer mailinglijsten en je blijft filters maken. Tot je op een gegeven moment tot het besef komt dat je de meeste van die mails eigenlijk al lang niet meer interessant vindt en ze dus niet meer leest. Of je komt tot het inzicht dat je er geen tijd meer aan wilt spenderen omdat de prioriteit te laag is geworden. En probeer dan maar eens de unsubscribe of uitschrijf mogelijkheid te zoeken om daarvan af te komen van die mails. Je blijft zoeken, echt. Soms staan ze er ook niet eens. Dan moet je weer inloggen op een website en daar afmelden. Vreselijk irritant. Nu ben ik een aantal jaren verder en mijn inbox bevat nog steeds continu vrijwel geen berichten. En dankzij het feit dat ik elke paar maanden mij handmatig van de meeste mailinglists afmeld, blijft de hoeveelheid mail binnen de, binnen de perken. Echter, het afmelden is niet altijd gemakkelijk en kost ook best veel werk en dus tijd. Tijd die ik liever aan iets constructiefs besteed dan te speuren naar die extreem klein geschreven unsubscribe linkjes. Herken je dit? Dan heb ik nu een gouden tip voor je, of beter het tweede deel van mijn tip. Want het eerste deel was natuurlijk het invoeren van het inboxeren regime voor je eigen e-mail. Wil jij nu per direct of wellicht periodiek snel en eenvoudig van zoveel mogelijk automatische e-mails en mailinglijsten verlost worden? Surf dan echt eens naar unroll.me. Dat schrijf je als unrodubbel.me En klik op de get started button. Daar kun je je in een paar minuten tijd verlossen van tientallen mailinglijsten of honderden als het moet... Unroll.me werkt voor Gmail, Yahoo, Outlook.com, iCloud en AOL. Het is gelukkig trouwens niet zo dat je automatisch van alle mailinglijsten wordt afgemeld. Je houdt alles zelf onder controle, alleen gaat het vele malen sneller dan je handmatig afmelden. Mijn advies, log er eens in om je inbox uh, af te laten slanken en je kostbare en productiviteit terug te winnen. Laat me weten wat je ervan vindt en, of het jou heeft, en wat het jou heeft opgeleverd. Reageer onderaan de show notes van deze podcast die je terug kunt vinden op wwwde slash 163. Vorige maand was ik zoals bijna elke maand bij hashtag SMC055, de social media club in Apeldoorn. Er waren twee gastsprekers. Eentje ervan was Patrick Petersen, die ook bekend staat als Ad online marketeer. Wauw, wat presenteerde hij in een moordentempo en wat wist hij het publiek te boeien? Hij begon zijn presentatie met te vertellen dat er te veel content wordt geproduceerd. Dat was zijn eerste trend. Zelfs in Nederland wordt dagelijks zoveel content geproduceerd dat je maar liefst 250 uur nodig zou hebben om alles te consumeren. Tegelijkertijd doet content of doet veel content niks of doet niet de zaken. Maar als je wilt kun je dus eigenlijk de hele dag druk zijn met zowel het consumeren van zinloze content als het produceren van zinloze content. De essentie van het eerste deel van zijn presentatie die ik je zo laat horen is Cut the Crap. En stop met windowdressing. Ga alleen content produceren en liefst ook consumeren. die er iets toe doet. En focus je op de mensen die het gunt en die het jou gunnen. De zogenaamde gunfactor. Meer verklap ik niet. Ga lekker luisteren naar het verhaal van Patrick voor de komende 16 uur en 2 seconden. Als je alle content die aangeboden wordt wilt doornemen. in Nederland. hebben we 250 uur nodig per dag. Naar de communicatie studeerde de marketing. Hebben we een calculatie gemaakt. Dat gaat hem dus niet worden daarnaast. Nou, wat, waar ze heel concreet in waren, is dat wij ongeveer 150 stukken content per dag serieus bekijken. Dus we zijn wel zeker onbewust met, ja, gewoon heel lang met content bezig en ontzettend veel tijd stoppen we in die content daarnaast. Dus, ja, wat is de eerste trend? Uh, je ziet het staande cijfers. Uh, veel content doet niks. B2B en B2C, het doet niks. Wat is jullie ervaring? Ik houd het interactief. hè. moet even een aangeven als het irritant wordt. Onverbaal, wie zegt veel 2016 en later ga ik met mijn content marketing echt scoren? Scoren, geld verdienen. Ja, zit ik weer bij de verkeerde SMC vanavond? <laughs> het was er nog één vanavond, namelijk <laughs> <Daarnaast>. <laughs> twee zelfs. Ja, daarnaast, wie zegt ik ga echt scoren met content marketing? Eén, ja, ja, twee, inderdaad, kan er iemand in het midden ingehuurd ook? Hand opsteken, daarnaast. Helemaal, helemaal niet. Oké, okay, alright. Um, ja, dit is wel een beetje een probleem. Als je kijkt naar, uh, naar ontzettend veel trends, dan zeggen ze, ja joh, content marketing uh, gaat het helemaal worden tegenwoordig. Uh, en als je kijkt naar Seth Godin, die stelt zelfs content marketing boven uh, online marketing. vind ik zelf een beetje ver gaan. want ja, het kan nou tegenwoordig, is alles, is alles content, je e mails is content, je social is natuurlijk content, je video's zijn content, alles is content, je website is content. Ik denk dat het, uh, ja alles is content tegenwoordig, maar ik, ik denk dat je nog wel binnen die online marketing mix nog wel heel goed moet kijken naar de middelen en de specialismen daarbinnen daarnaast. Welk middel converteert, even reality check, welk middel converteert nog steeds het best binnen de online marketing mix? Wie, uh, wie denkt uh, social media? Ja, conversie, ja, doelstellingen, resultaten is conversie. Ja? Wie denkt, uh, website? Je eigen website? Ja? Ja, de nummer één uit veel onderzoek blijkt dat is nog steeds e-mail marketing, zowel BTB als BTC. Dus doe een reality check. Leuk dat we heel veel praten over social. Het leren van social, het is natuurlijk leuk. En daarom steek je ook heel veel tijd aan. En je denkt, de ZZP, joh, zijn relatie moet ik warm houden, komt handel uit. Wat ik al zeg, 2016, als eerste misschien een harde trend zou, is. I get real. Het besteed echt je tijd aan middelen waar gewoon echt handel uitkomt. Inderdaad. En misschien heb je een werkgever of klanten die zeggen, joh, ik zie je nou 10, 20 uur per week een beetje Facebook en een beetje dit en een beetje LinkedIn en een beetje content maken en dan, dan ben je er weer met je camera en dan maak je weer content en het gaat de kanalen over en niemand reageert. Er is geen engagement en er komt dus ook niks uit. Even Voor de rest wordt het gewoon een leuke sessie hoor. Wordt gewoon positief wel, op zich wel. Ja, wat positieve slides. Heb ik er ook in zitten, zeg maar. Dus uh, wat ik al zei, het gaat niet over tools, het gaat meer over gedachtegoed, hè. Maar durf nou eens die keuze te maken binnen je online marketing mix. Om echt middelen uit te kiezen waarvan je zegt, ja, dat levert gewoon wat op. En Reality Check 1 is ja, vooral e-mailmarkt, dat, levert, dat levert, gewoon, doek, levert gewoon geld op. Dat helpt niet? Daarnaast. Ik hou heel erg van social en van contentmarkt, vind ik leuk hoor. Fotootjes maken, tekstjes. Maar als je gaat kijken in die analyses, je bak Cousteau erbij, al die andere tools, pakken je het is soms best wel traumatisch zwak, daarnaast. Zijn er meer die dat ervaren? Of niet durven te zeggen, misschien? Wie durft niet te zeggen? Ja. <laughs> daarnaast. Nee, maar get real, get real. Content marketing kan wel zeker werken en ik heb wat punten staan, wel zeker wel. Social kan ook wel zeker werken, maar doe maar eens een maandje of een paar weken even heel weinig social en kijk dan eens hoe het met je netwerk staat. Nou, ik heb het een tijdje gedaan in de zomervakantie en voor en daarna. Een beetje geëxperimenteerd, ik zag mijn cloudscore inzakken, je cloudscore meet een beetje je engagement rate, dus die zakt dan in. Maar ik moet zeggen, het lullige is qua handel en qua netwerken en relaties die ik overhield, was het, het was eigenlijk concreter dan ooit. Er was heel veel buzz en heel veel fuzzy communicatie, wat eigenlijk tot niets leidde, was, was allemaal weg. Omdat ik dat niet meer bijhield. Dus ik ging echt terug naar de kern. Misschien, trend nummer één is dat je even heel goed nadenkt van, joh, zijn we niet met te veel middelen bezig? Zijn we niet doorgeslagen met alles is digital en dit? En dat is je ook een trend in de maatschappij. Dat we, ik zie het bij jongeren. Ik mag ook wel eens de 17, 18-jarigen op HBO's lesgeven. Want die gebruiken mijn boeken. Dat vind ik heel leerzaam. Want die zei in het DNA zijn ze opgeroemd met mobile en met social en internet. Ze zitten in het DNA. Ze, ze kennen niet anders. En het is leuk als je ze dan weer praat en zegt. Ja leuk, je zag ze op Facebook. Ja dit en dat. Een jaar geleden gaf onderzoek aan dat ze natuurlijk een beetje ja, van Facebook... Af zijn gegaan dat ze meer gaan snapchatten, meer Instagram. Omdat het concreter is. En er is dus heel veel fus is weg. Weet je toevallig wat de nummer één reden is waarom veel jongeren. rond de 20 tot 25. ja, minder actief zijn op Facebook? En de... Ja, ouders. Maar ze hebben het genuanceerd. Het ging om gedrag. Daarna wordt het alleen maar leuk. Maar deze is nog even kritisch. Zeg maar. Er was iets, sorry, ja? Eh. Uh... Ja, ja, ja, kost veel tijd, ja. veel, veel wazig dialogen wat, wat tot niks leidt. Ja, het was iets. Het is uh, vorig jaar uh, zomer bevestigd in het boek Hoekt. Het is een gaaf boek, is dat, superboek. Het is vertaald in het Nederlands door Van dure uh, Media. En die geeft een kern aan die we eigenlijk onbewust allemaal al weten. Waarbij je toch een beetje vragen moet stellen van joh... Uh, wat is er nou met Facebook? Waarom scoort er nou soms wel en soms niet WhatsApp met Facebook? Het is leuk, je kan er heel veel tijd aan besteden. Nou, concreet, waarom zijn die jongeren weggegaan van, uh, van Facebook? Omdat ze zeiden van ja, er zijn veel oudere jongeren. Net dit als is, dit is jullie en ik, hè, allemaal, een jaar of 28. Toch? Schat ik in, bijna 29. 29,5. Daarnaast... Ja, wat ze zeggen, en ik schrok ervan, maar ik heb er heel jaar over nagedacht. Uh, ik deed het nu dan met jullie even. Uh, ik had teruggelezen op Marketing Facts, mooi onderzoek. Uh, de jongeren zeiden dat de oudere jongens, zoals wij, veel te veel bezig zijn met de windowdressing van ons leven. Het is allemaal veel te mooi, we hebben een leuk gezin, we hebben leuke kinderen. en moest kijken, naar een leuke vakantie. Oh, leuk zondag, dan doe ik strandwandeling met me. Met mijn man moest ik kijken hoe goed de relatie is. En, oh, wat leuk. en dit. Ik ben al zes jaar werkloos. Moest ik kijken, oh, kijken hoe happy ik ben en dat soort dingen. Am I right? Ik vond het wel opzienbarend dat het jongeren waren die dit ervoor brachten. Ik dacht, joh, het zijn toch jongeren. Als je, je tiener bent, whatever, dan ben je ook bezig met een sociaal leven. Een beetje te dressen en cool te zijn. Met je merkkleding en bla bla bla. Je nieuwe Nikes en bla bla bla. je word je erbij horen. Maar ik blijf het wekelijks bevestigd krijgen van die van, die jonge lui, van ja Die oudere jongens, ze noemen het dan gewoon bot ouderen en zo. Ja, die zijn alleen maar bezig een mooi verhaal te vertellen. En ze kennen dan wat ouderen in het echte leven, bijvoorbeeld hun ouders. En dan zien ze dan voorbij komen, digitaal. En die ouders zien ze dan ook aan tafel zitten thuis. En dan denken ze, ja, dat matcht niet. Dat klopt niet. Daarnaast. <lacht> ja, is het herkenbaar of niet? Zeg maar. Dus ja, ik geloof er wel in. Maar als ik dat doortrek, social media breed... Dan denk ik, je zag er staan, get real, uh, misschien moet de trend zijn voor 2060. ik ben ook mee begonnen. jij Soms. Ja, cut the crap gewoon, stop met de bullshit, ja. stop met Windowdressing. window dressing, want je trekt een verkeerd netwerk aan van mensen die je aardig vinden voor iets wat je niet bent. En voor misschien specialisten, maar waar je ook niet echt specialist bent. Ik begrijp het wel, ook als je JCP ondernemer whatever. ik begrijp het wel. Eén keer ben je social media specialist, dan ben je content specialist, dan ben je engagement, dan ben je online strategisch. Ik begrijp het wel. Maar we zijn met z'n allen ook zo slim geworden in de social media... dat we er ook wel heel erg snel doorheen prikken. En dat doorheen prikken, dat wordt niet gemeld. Dat ze even je tweeten of Facebook of joh, ik heb je even gevolgd. En hoe jij je positioneert en presenteert, het is niet zo. En ik sluit aan bij één uh, bij uitspraak van Seth Godin. Dat was een, een, een antwoord op een vraag van... Ja, hoe kan social media marketing nou werken voor business? Dat is een, een vraag die wordt heel vaak gesteld. En op weinig congressen wordt het echt beantwoord. Hij gaf een super antwoord, hij zei van... Ja, Zoals je met jou voor business werkt. Als de relaties die je aanlegt. En dialogen die je hebt en whatever. En positionering die je daar naar voren brengt. Als, als het echt is. Als het real is. Daarnaast. Als het echt is. Dus geen dingen verzinnen. Geen positionering neerzetten. Met dat wat je niet bent. Je kijkt me heel boos aan. Gaat nog? Daarnaast. <laughs> Ik wou bij de borrel blijven hangen. Maar uh... ja. Daarnaast. Wie is echt in de social? Wie is echt? Dus als je je tegenkomt in real life, dan heb je dezelfde humor als op je op Twitter en whatever. Je hebt dezelfde expertise als die je digitaal hebt. Ja? Serieus? Ja? Drie, vier, vijf, zo, zes, zeven, acht, negentien. <lacht> <19 lacht> ah ja, oké, okay, ja. Als er één echt schaap over de dam is, volgt de rest daarnaast. Nee, ik, ik merk het aan mezelf. Ik ben, zoals ik gedoseerd werd, ik ben gewoon heavy. Ik ben verslaafd aan social media. Ik kan niet zonder, ik doe veel, veel volgers, hartstikke leuk. En af en toe is wat invloed links en rechts hartstikke leuk. Als ingroeid door bedrijven, om wat campagnes op te sturen, zeg maar, omdat je wat bereik hebt en bla bla. Maar ik merk dat het, het werkt alleen maar, en met werken bedoel ik, er komt handel uit, als de relatie echt is. Vandaar dat misschien LinkedIn wel binnen social een van de meest converterende netwerken is. Zeg maar, daarnaast, ja, veel vragen van mij, ik weet het. Ik beantwoord ze ook vaak zo. De volgende trend is, dus de eerste is get real, be real. En maar echt keuzes. Je kan het niet handelen, dat gaat niet. Ik zie bij bedrijven ook. Dan hebben ze Facebook gestart. Dan hebben ze een Instagram. Dan hebben ze een Pinterest. Dan hebben ze nog een Flickr account met foto's. Ze hebben een LinkedIn company page. En dan komen ze erachter als er gesneden moet worden van ja, we hebben er geen tijd voor. En dan krijg je uitgestorven LinkedIn company pages. Voor zover ze niet uitgestorven zijn. Die zijn volgens mij, als je ze lanceert, al vaak uitgestorven. Ik heb weinig linken die. LinkedIn-company-pages die echt heel erg engaging zijn. Je krijgt Facebook-pages, hadden ze nog een wat user-pages en hadden ze wat company-pages, hadden ze nog wat groep-pages. Ja, het, het is natuurlijk dramatisch. En dat gouden ei wat ooit beloofd is met social media, dat zakt ook in als je die boel natuurlijk niet bijhoudt. Als jij van een bedrijf wat social media-accounts vindt die niet bijgehouden zijn, wat hadden de mensen daar niet voor? En een stagiair, die was al heel snel weg en dat soort dingen. Je kent die verhalen. Daarnaast, ja, dan. Uh, dat doet net zoveel slechts als het gouden ei wat een paar geleden beloofd is, dus dat het zoveel goeds doet daarnaast. Dus maak echt die keuze. Je hoeft ook niet overal aanwezig te zijn, dat hoeft niet. Daarna twee, drie netwerken is voldoende daarnaast. Zijn het er mee eens? Je kijkt me heel boos aan of zo. Ja, nee. nou, de volgende is, uh, is Social Selling, een mooi verhaal van Michel Koster. Hij was bij, bij Nima een topspreker, super. Uh, hij is bezig met een dokterstudie op het gebied van, uh, van internet, internetsocial en psychologie. Iets wat vrij trendy is, uh, is tegenwoordig. Omdat we erachter komen dat social media... eigenlijk meer psychologie en sociologie is... dan dat het een tekstje is die je ergens op Facebook zet. Daarnaast, we zijn een beetje bezig met de diepere betekenis. De acht ja, dus we zijn een boel een beetje aan het upgraden. Nou, wat je hier ziet bij, uh, bij Misha... is een stukje social selling. Nou, dat is een trend die wordt heel vaak benoemd. Ik vind geen trend, het is er al. Alleen hebben wij helaas in Nederland wel zoiets. Ik merk het zelf ook met mijn boeken. Ik zal het zo nuanceren. Als wij... Uh, onszelf pluggen of iets willen verkopen, of whatever, dan, dan is het soms alweer uh, te snel commercieel. Dat maakte ik ook vroeger mee in de jaren negentig met de opkomst van de House. Ik zat in Paradiso en whatever. Ik zat, ik zat al die in mat zo, al die tenten zat ik. Ontzettend gaaf kleine feesten. En opeens kreeg je wat DJ's en producenten die hadden hits. Laat kregen je de Chesto's en de Van Buren. En de harde kern van die dance die zegt: dan, Ja, het is allemaal commercieel. Ja, wat is, ja, wat is, ze verdienen eraan. Wat is dan commercieel? Die mensen moeten ook verdienen. Die mensen op de loonlijst zitten. Maar ik zag het in de social media ook. Ik ben zelf stront eigenwijs. Ik heb het gewoon doorgezet. Had ik wat te verkopen. Pluchte ik het gewoon. had ik een nieuw boek uit. Ik plucht het gewoon. Wil je me niet meer volgen? Of so beertje. it I don't mind. Dan blijft er een heel mooi netwerk over van mensen. En daar komt hij weer in het verlengde van de net. Die jou blijkbaar wel die handel gunnen. En dan moet je jezelf de vraag stellen. van ja, Waarom zit ik eigenlijk op die social media en whatever. Wat is nou het doel? Is het doel dat je uren per dag bezig ben... wat relaties warm te houden... omdat je bang bent dat mensen weggaan, whatever... Ja, yeah, just do it, Zo so wat? Just do it. Als je niks hebt aan die mensen, als ze je, als je niks gunnen... als ze zich storen aan het feit dat jij je eigen handel... of je eigen diensten daar plucht... en mensen doen de a Oh ja, yeah, so what? Wat heb je aan die mensen dan? Daarnaast? Zal ik hem antwoorden, of wil je hem? Ja, ik zie het Je moet keuzes durven maken. Het wordt gewoon too much. Daarnaast, het wordt too much. Of moet je als ZZP'er 38 stagiaires in huren? Dus even al je kanalen gaan beheren. Het wordt gewoon too much. En je kan niet al die kanalen voorzien van voor kwaliteitscontent. En je kan niet alles real-time analyseren. En je kan niet overal je consequenties trekken daarin. Dus maak keuzes. Voor de rest wordt een leuke sessie. Wat je hier ziet is uh, uh, iets wat ik steeds vaker tegenkom. Ook in Amerikaanse boeken. Uh, dat is dat het voldoende staat bij, bij het gunneffect. En hier vind ik het mooi voorbeeld van, van Micha Koster, die is verkozen als een van de betere sprekers van, van Nima. Het grappige is, uh, hij, ik en iedereen die zo'n beetje in die dialoog zit. We hebben bij elkaar, we hebben duizenden connecties, uh, op Facebook. Maar het waar, daarvan waren er, uh, allemaal van die marktencommunicatie mensen, bla bla. We kennen allemaal Misha een beetje, Weet weten wat hij kan. Ik vind het een topspreker, super supervent. Maar het waren in totaal een stuk of acht die hem feliciteerden. En dan denk ik, van, ja, dit is, dit is een beetje Nederland, hè. Dan denk je, veel. Het is allemaal een beetje graaien, het is soms een beetje liedje. Als je zelf iets hebt gepresenteerd, hoop je dat iedereen het leuk vindt en doordeelt. Maar aan de andere kant, teruggunnen, de basis voor sales en samenwerking en goede relaties, die moeten in balans zijn, die moeten evenwichtig zijn. Dat is belangrijk. Ja, en dan zie je dit is zo'n voorbeeld van denk van ja, jezus maar feliciteer, die vent gewoon hij is blij, Like gewoon en zeg gewoon wat ik wil. Dat zie je ook met verjaardagen. Dan heeft iemand 800 connecties? En het is heel zielig als je dan maar vijf, vijf felicitaties ziet eronder. Dan denk je, dan denk je ja, Facebook, het gaat over vrienden en connecties en events. en uh, Ja, dan denk ik van, joh, ik zou zeggen, schaal lekker terug naar die vijf. Want die, die nemen in ieder geval de moeite ja, om jou toch, ja, is toch even te feliciteren met je verjaardag. Ja, Je mag me uitleggen, serieus hoor, er zijn onderzoeken geweest die zeggen ook op Twitter, dat we maar met 0,5% van de volgers dat we die in real life willen zien en dat we een week bier willen drinken en... Uh, Echt vrienden mee 0,5% van je volgers. Dus de vraag is, ja, wat doe je met de rest? Kijk naar je cloudscore, kijk naar je analyses. Er is dus een hele kleine club mensen ja, die jouw content lijkt of doordeelt. Simpelweg een gun effect heeft. Dus een hele kleine club mensen. Mijn tip is, even verpakt als een trend. en gun je op, ja, Focus je op die club mensen die het gunt. Ik zeg het niet vanavond massaal uh, disconnecten en whatever. Of wel iemand. Zou ik wel stoer vinden. Is er iemand die dat doet? <laughs> ja? Nou, Ik heb dit vakantie of gedaan. Ja, het, is, het, het lucht echt op serieus. Het is net alsof je met oud en nieuw huis een beetje opschoont en blaast. Schoon ook een beetje je social media op. Dat moet je eens doen. Wie heeft het opgeschoond? En met het verhaal van Patrick Petersen kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Hoe vond je deze aflevering? Laat me weten wat je ervan vindt en geef je mening of opmerkingen onderaan de show notes van deze podcast... die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl 163. Ja, ik hoop dus dat je de podcast en dit soort content leuk vindt. Vind je het leuk? Volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op de sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach en dat scoort bijna overal bovenaan. Heb je wat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.